Uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Bij bombardementen en gevechten in de Syrische stad Douma... zijn gisteren zeker 36 mensen om het leven gekomen. In de stad bieden rebellen nog altijd verzet tegen het leger van president Assad. De rest van de regio, Oost-Ghouta, is heroverd op de rebellen. Deze week maakten honderden strijders en hun gezinnen gebruik van een wapenstilstand om Duma te verlaten. Maar omdat de rebellen nieuwe eisen stelden aan de evacuatie is het bestand na twee weken beëindigd. Steeds meer mensen doen mee aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Bijna 1 op de vijf mensen tussen 55 en 75 jaar doet mee met het onderzoek. Vier jaar geleden was dat nog één op veertien, meldt het CBS.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 Eerder scherpte Facebook zijn beleid voor politieke advertenties al aan... en nu dus ook voor andere politieke boodschappen. Facebook wil zo voorkomen dat aankomende verkiezingen... in onder meer de VS, Brazilië en India worden beïnvloed. Rijksambtenaren mogen weer vliegen met de Curaçaose luchtvaartmaatschappij Insel Air. Ruim een jaar lang mocht dat niet omdat er twijfels waren... over de veiligheid en het toezicht... Ambtenaren moesten daardoor soms omvliegen via Puerto Rico... 600 kilometer verderop. En nu mogen ze weer rechtstreeks met inselair omdat het toezicht is verbeterd na hulp uit Nederland. Het weer, opklaringen, minimaal rond 6 graden. Er wordt vandaag vrij zonnig lenteweer... met een middagtemperatuur tussen 17 en 21 graden. Er staat een matige zuidelijke wind. Morgen een graadje warmer en ook maandag nog plaatselijk 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen... Welkom terug bij een uh, Radio 1-programma waar je heel graag naar luistert. Tenminste, als je een beetje van humor houdt, nieuwe gasten, praten over films, games en heel veel goede muziek. Dan heb ik het over Riza, niet uh, anders dan gepresenteerd door die presentator die zijn naam heeft gegeven aan het programma Riza. Uh, welkom. Welkom, het gaat een hele leuke show worden. Dat zeg ik niet zomaar. Maar uh, ja, ik heb in singer-songwriters te gast. Ik heb een dokter in spe die een blogger is te gast. En we gaan, het natuurlijk, we gaan het natuurlijk over games hebben. Nee, we gaan het helemaal niet over games hebben. Jij, jij bent gewend van, ja, zaterdag, zaterdagochtend gaan we het over games hebben. Nee, we gaan het een beetje omdraaien dit keer. Dat wordt, uh, dat wordt een ander ding. We gaan het hebben over films. Ja, Noah, die normaal op zondag is, die hoor je straks uh, op de zondag. Zaterdagochtend, Maar dat is nog heel ver weg. We gaan, uh, we gaan zo direct praten met die singer-songwriter. Wie dat is ga ik zo direct verklappen. Maar voor nu, genoeg gepraat. Tijd voor een plaat. Yeah. That almighty amazing ill, highly contagious kamikaze sound splash like a shot from a gauge until your body sound class, Winner the class, magna cum, lotty beats, bring the beats out me. Flagrant, foul, rowdy, re pipe, and deep type. This position keep them flipping, keep them playing, they position. Keep making the people listen what I spent. Put them out on the limb, got tears, got blood, got sweat, leaking out of the pen. Y'all fake niggas not setting the trend. we never listen to them, it's like trying to take a piss in the wind, My home team doing visitors in. Yo, don't test them, they all standing close to the end. So don't stress them. Now who the type built the last It's no question the master. Villain in black, with no steps in my sound, hitting you hard from every direction. Your head and your shoulder, area, you midsection Yeah. don't mid down with the on, on with the King Give it here and don't say no give, uh, mm, give, give it here. Don't say no, got the Give it here. Don't say nothing. Give it here. And don't say it yeah. no, down. No. Home of the original gun clappers out on the wrong corner. Your shit'll get spun back. But you got the forewarning the rules. Into risk of your own Nana keep a gat under the mattress. Shorty's running reckless. From Philly to Texas, surprising with niggas willing to do to get a necklace. Some emotions felt better, left unexpressed at times. Niggas crime wrecking longer than a guest list. Yes, I'd have seen things you wouldn't believe. Seen people reach levels, thought they never forchie. Silhouettes waiting in the wings, ready to deep. Thirsty sights, we so need at least a buck to breathe. Come on, stick up, kids. They be out the tax. Most times they be sticking you without the gas. I'll still be on the grind when it all collapses. And if it's my worst bond, I'ma take it right back. Nigga, with the knock with, oh, oh, with the neck of the grind. King Khan, the man. Give it here. And don't say nothing, chef. Give it here. And don't say nothing, say nothing. Don't check with flat the, the, the plan, oh, uh, mm, cut the check. Give it here. Give it here. Don't say no, say nothing. Give it here. And don't say, yeah, don't say it ain't nothing like the rush I get in front of the band on stage with the planet in the palm of my hand. When a brother transformed from anonymous man to the Force, crush whoever might have thought I was playing I'ma flame some sinister shit The code twist is slang thicker than big boy baby mom Sister pain beyond measure Relaxed under pressure You see the masterpiece But to me it's unperfected Give it here, get for records I'm off the handle Cut the check and yo it better be as heavy as anvils Next joint coming All bets is canceled Nigga Black Ink Grand Wizard G Financial We finna had a whole industry to stand still See me put the system on lock like camp hill So get with them endorsements and car reinforcements Cause my click, come up for a full sizable portion. When it's yeah. here, on, on with the line, huh? With the neck of the line, I'm getting kind, hit the ground, man. Give it here, and don't say nothing, Just give it here, give it here. Don't say nothing, shes, don't check with the ground, don't clap with the plan, huh? the thing, cut um, the check. Give it here, give it here, and don't say nothing, give it here, and don't say nothing, shimmer,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 Goodbye. I'm gonna be, en daarvoor hoorde je Roots, Don't Say Nothing. En uh, als je ooit eens uh, goed hebt geprobeerd te luisteren... naar wat hij nou precies in dat refrein zegt... ja, helemaal niks natuurlijk, want het nummer heet Don't Say Nothing. Hij mompelt, maar wat. En uh, daar gaat hij track dan ook een beetje over. Als ik uh, je dit laat horen. They can call me whatever they want. Call me crazy. You can call me whatever you want. But that won't change me. I just don't What if crazy? Crazy. Ja, dan hoor je Crazy. Het is door DJ Lost Frequencies opgepikt en verwerkt in een nummer. En dat is inmiddels een mega hit. Ik heb het over de track van David Benjamin. Hij zit tegenover mij. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben jij nog wakker of ben je net wakker? Ik ben net wakker. Ja, wat, wat is jouw ochtendritueel als je zo wakker wordt dan? Nou, vanochtend was er niet echt veel ritueel. Vanochtend was het vooral uit bed komen, kleren aandoen en de auto instappen en hierheen rijden. <laughs> een zombie. Wat hè? Een beetje als een zombie. Nou ja, het viel, het viel ah, me reuze mee. Het viel me mee. Me. Het was te doen, het was te doen. Ja. Hey, um, je EP is onderweg. Ja. En um, je single Until the Morning Light die is in januari uitgekomen. Yes. Gaan we uitgebreid over allebei hebben en natuurlijk over, uh, over je carrière hoe dat is ontstaan, maar ook welke kant dat nu aan het opgaan is. Maar ik ga je eerst even twee dingen duidelijk maken over het programma RISA. Als eerste welkom natuurlijk. Ja, dank um, We werken hier met toverwoorden. Dat is belangrijk om te weten. Toverwoorden zijn woorden waarvan de redactie denkt... nou, als jij met David gaat praten, dan kan het zomaar zijn dat dit woord valt. Mocht dat woord vallen, dan hoor jij... Toverwoord. En dat betekent dat jij met dobbelstenen moet gaan uh, dobbelen die straks voor jou staan. Oké, okay, te gek. Dat is één. I over worden. Het tweede is, we werken hier uh, met BNN Fara Academy leden. Dat zijn uh, radiomakers in opleiding. En uh, dat zijn onder andere de regisseurs. Maar vandaag zijn ze ook een beetje mijn lieftallige assistentes. Want zij gaan jou een voorwerp aanreiken. Oh, oh shit, Pikachu. Pikachu. Oh, heb je Pikachu gehad? Is Pikachu, da, is, da, volgens uh, mij is dat Pikachu, want die, die hebben geen vleugels, toch? Uh, wacht, uh, uh, het is wel een Pokémon, maar het is, volgens mij is dat geen Pikachu. Ja, maar dit is Pikachu met een cape om of zo. Wacht, is... ik, ik, ik vraag het even. Leona, wat, uh, wat geef jij hem nou? Ja, hij heeft een kostuum aan. Hij heeft Deze, een kostuum? Uh, dit is knuffel. Oh, oh oké. Okay. Okay. Nou, het, dit is een knuffel, inderdaad. Daar gaat het ook eigenlijk om. Ben je een beetje een, beetje een knuffelaar als het op dieren aankomt? Oh, alafdieren. Ja, nee, echt zo. Ik zeg altijd alafdieren, want het komt van een soort grapje. Wat, heel wat dan? Vertel, een grapje. Nou, dit is nu een soort running ding met een vriend van mij. Die, die had een soort filmpje toen hij heel dronken was en die zei toen... I love videoclips. En nu is het altijd met een soort... Oh ja, gewoon. is dus bij alles, oh, I dat, love this. Dat, dat gaat zo'n tijdje door. Uh... Ja, dus ik, ik hoop dat ik het niet te veel ga zeggen. Ik, maar... ik, ik had een tijdje... Een tijdje was ik goed met een zangeres uit... Uh, een achtergrondzangeres van Extince. Ja. En uh, bij Extince ging toen een hele tijd de grap rond. Als dan iemand, als iemand wat vertelde. Als iemand dacht dat hij wat interessants vertelde. Dan, uh, dan zei Extince... Uh, weet Frank het al? En dan zei iemand... Frank? Boeien. <laughs> dus is, dus, daar moet ik nu ineens aan denken. Dat zijn van die dingen die dan in de groep blijven hangen. Ja, die blijven dan hangen, ja. Ik vraag het, omdat we hebben allemaal natuurlijk wel een uh, favoriet knuffeldier Tenminste, als je van dieren houdt, anders eet je ze graag op. Dan weet je in ieder geval wel waar je van houdt. Maar ja, ga je knuffel, een, knip, een, knip, een kip knuffel je niet als je hem gaat opeten. Maar uh, sommige mensen die houden heel erg van alpaca's. En dan heb ik het niet over die comedians die je op tv ziet. Nee, nee, dan heb ik het over die wandelende lama-achtige beesten. Nou, wat het nou precies zijn, dat weet ik zelf dus niet. Wat ik wel weet, is dat er een alpaca-festival zit aan te komen. En Kevin Hamstra die kan me daar alles over vertellen. Klopt dat? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, een Alpaca-festival. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Klopt. Uh, nou, er zijn uh, elk jaar een aantal keuringen. Ja. Ik hoor mezelf twee keer. Hoe dus je, je zelf twee keer? <laughs> oké, okay, wel heel interessant gesprek met jezelf voelen. Uh, ja, ik, ik, kan, ik kan daar zelf niet heel veel aan veranderen. Ik zit eens te denken wat, wat, wat daar de oorzaak van kan zijn. Kan het zijn dat je de radio uh, aan hebt? Nee, nee, die stond bom op de telefoon. Oh, oké. Ja. Hoor je jezelf nog steeds twee en... keer? Ja, één. En... Oké, okay, nou dan zou ik als je antwoord geeft gewoon even je, je, je telefoon uh, van je oor verwijderen. Ja, helemaal goed. Ja, wij hebben dus een alpaca uh, festival of show, hoe je het noemen, op 15 april in Assen. Ja. Uh, er komen vokkers uit heel Nederland en België bij elkaar. En, en dan wat... gaan we kijken wie de mooiste heeft. Wie de mooiste heeft. Heel simpel. Alpaca. En uh, waarom alpaca's? Waarom, wat heb jij met alpaca's? Uh, nou, ik werk met alpaca's. Dat is mijn beroep. Ja. Uh, het is een, een heel duurzaam dier. Ze zijn heel lief ook natuurlijk. Ja. En wij fokken daar een, uh, ja, uh, de wol mee, zeg maar. Zo moet je zien. Mag ik heel eventjes trouwens... Is het alpaca of alpaca? Wat jij wil. Oh, dat... Mag allebei? Mag allebei? Oh ja, blijft uh, nou, ja. blijf ik toch al, aan mijn alpaka's hangen. Uh, Oké, okay, maar goed, wat gebeurt er op zo'n festival zelf? Hoe moet, dat, hoe moet ik dat zien? Ik bedoel, daar lopen dan die alpaka's rond in die, uh, weet ik veel, die bedieningen of zo? Wat is de bedoeling? <laughs> uh, ja, sorry, het is moeilijk concentreren. <laughs> <laughs> uh, het is een grote manegehal. Daarin staan uh, dus allemaal op, met verschillende alpaka's. Um, en als die aan de beurt zijn, dus per kleur en dan worden die voorgebracht naar een keurmeester. Oké, okay, per, keur, per kleur en leeftijd. En dan komt er een keurmeester en die gaat ze keuren. En ja, dat, dat... Uh, en dat gaat op de bol hoofdzakelijk. Ja. Uh, want daar gaat het natuurlijk om. Ik, ik zit te denken, hè, eventjes tussendoor Kevin. Kan het zijn dat jij uh, heel veel beton om je heen hebt? Nee, nee, helemaal niet. Het, het belletje begint ook slechter te worden. Je valt, je valt helemaal weg. We gaan het nog eventjes doorproberen. Als het niet lukt, dan bel ik je gewoon straks in de uitzending ja. nog eventjes terug. Hey, uh, ja, goed. Dus je kan gekeurd worden. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe word je nou een keurmeester van Alpaca's? Kun je daar een uh, online uh, test voor doen? Hoe werkt dat? Uh, nee, was het maar zo. Oh. <laughs> uh, dat is een programma van de Engelse vereniging. Ja. Uh, en dat bestaat uit een vijf, uh, vijfjarige opleiding. Vijfjarige opleiding? Ja. Je moet en vijf dus jaar in opleiding? Over twee weekenden per jaar. Over twee weekenden per jaar? Ja. Dus het is eigenlijk een ja. tiendaagse opleiding? Uh, nou, bijna, ja. <laughs> Oké, okay, maar, okay, maar waarom, wil, waarom... Wat moet je met een alpak kijken? Ik bedoel, eten jullie het vlees? Wat, wat, wat moet je met zo'n beest? Nee, voor, de, voor het vlees worden ze niet gehouden in Nederland. Oké. Okay. Uh, dat vinden wij ook al van. Uh, het gaat mijn. De wol is gewoon de beste wol die er ik, uh... En die op een duurzame manier is Oh, de wol, de wol. Nou, dat, dat, dat kreeg ik nog eventjes mee. Kevin, het spijt me heel erg, maar je, je valt steeds weg, dus het gesprek wordt heel moeilijk te voeren. Ja, het is niet te doen, dit. Nee, nee, ja, dat is heel, ook, ook niet leuk voor jou. Nou, weet je wat? Uh, het is 15 april, geloof ik, zei je? 15? Ja. Nou, als, we, als we nou tegen die tijd gewoon een reporter uh, bij je langsturen, die gaat dan gewoon met die alpaca's uh, aan de slag. En dan kan je het nog eens uitgebreid nog een keer uh, vertellen. Is dat een goede oplossing? Van harte welkom. Ik regel vrijkaarten. Oh, nou, dat is helemaal goed. Vrijkaarten voor de alpaca's. Uh, was dat maar zo gunstig afgelopen met die comedians. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ik uh, had aan de lijn Kevin Hamstra, uh, die een beetje moeilijk te verstaan was, maar dat geeft niet. Dat uh, kan zomaar gebeuren. Het is allemaal live. Uh, straks ga ik verder praten met uh, David Benjamin over uh, zijn EP die eraan komt. En uh, ook over zijn toekomstvisie in zijn eigen muziek. Maar voor nu, andere muziek. En dan heb ik het over mijn boy Brace. Uh, hij is uh, tegenwoordig weer terug. Maar dit is nog een track uit de tijd dat hij uh, in het begin van zijn succes zat. Pomp je Hey, een pompje boody voor mij. Hey, een pompje boody voor mij. Hey, een pompje voor mij. Je hebt een hele Een pompje voor mij. I won't be for me hey, hey. I want hebben pomp je body voor mij. Mm, een mooie chick Ze heeft hele grote en ze tilt de flip daar. aan, iemand zit daar. Ik heb je doorheen, ben niemand the fucking plitsbouw. Mmm, ik hou van chicks met hele grote brillen, daarom kom ik dan bij jou staan. Waar is je kati? Ben je de vrouw van? Je bent zoheer, dus laat ik jou niet in de kou om grijp je grijpje te rustpakken, zieken. Ga achter de stand voor mij. Topoe, zoals het groeien mij. Topoe, zoals het groeien mij. Voor mij. Voor mij. Voor mij. Voor wat ga je doen dan? Sorry dat ik uit en niet zomaar even naar je toe stap Alles goed schat, ik heb een goed plan Dans voor mij, laat me zien wat je goed kan Schut, schut voor mij Shake je booty voor mij Niemand schuttelt als jij Je bent een sexy, dus let niet op mij Stap je boeren, je reeks, een reeks op je rug, pak je booty naar de back Iedereen Honig, graag je kant, pak een chick en ga achter de slag ik raak in de ban als ik zie hoe je dans, je hij is te spank, ik al die man op start. Ik zal niet voor je liegen schat, ik zie je graag op mijn stang. Ik wil wel met je dansen, maar ik wil te lam van de drank. Ik sta aan de bar met mijn jam in mijn hart. Maar vanaf het punt dat ik zag hoe je flex oploopt meteen de vlam in mijn bar. Mijn babbel was zwak, maar lala is hard. Dus wat jij mag doen is die boerie voor mijn kop. tegen mijn armen. Uh. Boy, brace, kom eruit, dat betekent dat we allebei eentje meenemen vannacht Ben niet te beroerd om te delen, maar schat, meer zielen, meer vreugde en het Geen grap om op, ik hoop dat je snapt, ben niet je gemiddeld nigger. ik ben de gevallen, is van de baai. naar de bak Tot voor bak, in de bak, beloof ik, hij is, het is de hardste die je ooit hebt gehad Stap naar voren met links en met rechts. Schat je berg je rug, pop je booty naar de bek, iedereen Mommie, graap je kans, pak een chick en ga achter de schut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 Boy, daarvoor hoorde je Brace, het pompje Moody voor mij. En je luistert naar Risa. Te gast heb ik David Benjamin, welkom terug. En als je David Benjamin nog niet kent, heb ik hier een, een, een, een, een korte compilatie. It's already December, I don't think I know. We say goodbye, in the end I know we'll always be friends. Woehoe. I got this feeling. David Benjamin, ja, daarom zie jij en moet ik achter die microfoon alleen maar gewoon praten. Dat hoor ik meteen terug ook in mijn eigen hoofdtelefoon. <laughs> Welkom terug. Hey, hey thanks. Je, je bent nu singer-songwriter, heb ook meegedaan uh, met de uh, uh, singer-songwriter-wedstrijd. Uh, uh, maar ik wil even terug naar een begin, voordat jij die singer-songwriter was. Want toen zat je op de Film Academy. Ja, klopt. Uh, why? Ja, why? Nou ja, ik had een beetje, ik had een beentje toen ik uh, 18, 19 was, en toen was het een beetje, moest ik die keuze maken wat ga ik studeren? En toen... Uh, toen heb ik uiteindelijk, dacht ik, ja, als je dan van het consultorium afkomt en je kan niet meteen je geld verdienen, dat is misschien onhandig. Ik dacht, ik pak die passie waar je zeg maar. Pas net geld mee kan verdienen. Dan kan ja. ik daarmee mijn muziek betalen. Dat was okay. het plan. En dat is toch nou ja, redelijk gelukt. Ja, want je bent als freelance cameraman uh, aan de slag gegaan? Ja, dus na afstuderen, camerawerk en ook een beetje regie gedaan. Ja. En, uh... Maar waar was je voor opgeleid binnen die uh, filmacademie? Ja, uh, camera. Dus, camera. Uh, ja, camera. Camera licht. Okay. En ja. is dat nu ook zo dat als jij dan uh, videoclips en zo maakt... dat jij dan continu die cameragast uh, zit aan te wijzingen te geven? Ja, ik ben er wel heel erg mee bezig. Ja. <laughs> dat is af en toe wel irritant. Is, maar, uh, is dat dan een passie die nog terug gaat komen, denk je? Oh, zeker wel. Ja? Ja, ja, denk ik, dat, uh, ja zeker. Ik dacht, als ik nou nu die muziek doe... en ik score een paar klappers van hits... dan kan ja. ik straks gewoon uh, mijn eigen videoclips en dan kan ik een vet idee... dan is er ook geld om het te maken, weet ja. je. Dan kun je gewoon... Maar goed, dat is uh, een toekomst muziek. Dat is toekomstmuziek. Nou, over muziek gesproken uh, in de toekomst. Je bent lekker, uh, lekker aan de gang. In januari kwam een single van je uit en je bent bezig met een EP. Hoe voordat die? Yes. Oh, de, de EP die is nu uh, in de afrondende fase. Die wordt nu gemixt en gemasterd. En dan uh, om hem op tijd klaar uh, te hebben om hem te releasen in de nieuwe Anita in Amsterdam. En wanneer is dat? Dat is 20 mei. In 20 mei. Yeah. Dus we zitten in de afrondende fase. Ik ga er even bij zitten, merk ik. We zitten in de afrondende fase. Mm -hmm. Waar heeft die, uh, die journey jou naartoe gebracht? Uh, de, de muziek journey Ja, richting je EP. Uh, uh, even kijken. Ja, nou, gewoon... Ik, ik, ik doe het al heel, heel lang, dit. En, en, en het is af en toe... Wat grappig is, is dat... Je... Uh, ja, je, je wil natuurlijk altijd dat het snel gaat. Ja. Alleen, je, je komt er gewoon steeds weer achter dat shit gewoon tijd kost. En dat, dat elke keer is dat weer een nieuwe les. Dat je denkt, ja, gast, heb normaal gewoon geduld. En maak goede muziek. Dan komt het... Gestaag je kant op. In plaats van dat je uh, gaat, je, je frustreert over dat bijvoorbeeld dat het niet sneller gaat af en toe. En wat zijn dan de haakjes waar zoiets achter blijft haken? Nou ja, je, je bent, we zijn gewoon vandaag de dag allemaal best wel uh, gewend om een soort snel satisfaction te krijgen. We willen alles overnight hebben. En dat zo, zo werkt, zo werkt het gewoon niet. Nee. En uh, dat leer je, je. Je denkt, nee, maar dat gaat mij wel gebeuren. Ja. Ik, ga, ik ga een soort overnight succes gaan. Dat denk je dan. En dan krijg je gewoon die smack in je face van de realiteit. En dan denk je van, ah, dat is toch wa niet... Maar noem dan eens een voorbeeld waarvan jij dacht van... nou ja, dat, dat die stap zou sneller genomen moeten geweest zijn in mijn hoofd. En dat is niet gebeurd. Nou, het is, het is ook vooral... Ik had bijvoorbeeld uh, nou, de beste singer-songwijd waar ik aan meedeed En uh, toen, daarna dacht ik, oké, okay, nu, nu moet het gebeuren. Nu is het momentum, en bla, bla. En dan een track gemaakt. En die was eigenlijk in een totaal andere... Uh, genre het had gemoed of zo. Ja. In de compilatie zat net een akoestische versie... van de originele versie. Ja. Die was veel groter en bandier en met, met een soort van bijna een core Coldplay track... wat ik helemaal niet echt ben. Ja. Dus het, uh, alleen, ik was wel heel erg overtuigd... omdat dat het liedje heel goed was. Dus ja. ik dacht van, ja, dit wordt, dit wordt een hit. En iedereen ja. zei, ja, dit is zo'n goede track en dit is fantastisch. En als iedereen dat tegen je zegt, ga je dit geloven? Dan denk je, ja. En dan ga je er allerlei dingen aan ophangen. En als het dan niet gebeurt, dan denk je, oh kut. Ik dacht dat dit, dat dit het zou worden. En dan, maar is de reactie dan ook echt zo, zo simpel van oh kut? Of ging je, ging je toen door een dal? Nou ja, je moet even herijken of zo. Want als je, je kan natuurlijk optimisme is heel fijn, maar je, op een gegeven moment als het, als het niet werkt, dan moet je gewoon weer even, even oh ja, oké. Okay. Uh, alles wat ik dacht dat ging gebeuren is niet gebeurd. Is dat, en, en nu weer verder. Is dat een super reality check? Ja, dat is wel, dat is wel nodig. Want dat zijn momenten dat je, dat, denk, dat je gewoon vaak denkt: ja, fuck het ik geef op of zo, het is niet gelukt. Ja. Uh, maar dat, uh, ook dat is weer de les, dat je dan denkt: ja. Maar dat zijn eigenlijk momenten van progress. Dat je die, dat je die, uh, uh, ja, die verwachtingen die worden dan niet waargemaakt Dan denk je: oké, okay, fuck het volgende keer wel. Maar wat is dan die drijf dat je. Want ik bedoel, je zegt uh, op zo'n moment: denk je van ik geef het op. Hmm. Maar blijkbaar komt er weer een moment dat je zegt... Van ja, fuck, ik, ga, ik ga het toch weer proberen. Wat is ja, die drijf? Er, ergens, ergens is juist die, uh, dat het dan even niet lukt... is juist de drijfveer om te denken... oké, okay, maar de volgende keer gaat het wel lukken. Het, is alleen maar, het motiveert eigenlijk alleen maar meer. Is het dat, dat... gevoel van, ik kwam zo dichtbij... De, de volgende keer moet het wel lukken? Ja, het is gewoon van, ik kan dit. En ja. het, uh, als het niet nu is, dan is het de volgende keer wel. En hoe lang hou je dat vol? Uh, nou ja, tot ik er neerval, denk ik. Ja? Ja. Hoe reageert jouw omgeving daarop? Want ik bedoel, zij zien jou dan bij die competitie... en ze zien dat die single uit gaat komen. Hmm. Iedereen enthousiast. Uh, ze hebben van tevoren laat je dat natuurlijk horen. Dus iedereen begint je op te hypen van... ja, dit is hem, dit, dit hmm. gaat hem allemaal worden. Ja, en dat is, dat is het gevaarlijke. Want als heel veel mensen tegen je zeggen dat het allemaal fantastisch is... Voor, dat is gewoon... Ik, ik, ik... En als ik een keer kreeg een uh, vraag... of ik op, op een soort songwriting-channel uh, een soort wisdom wilde geven... Nou, toen had ik echt gezegd... Van, je moet je omringen met mensen die echt goed zijn... en je durven ongezouten mening te geven. Want anders dan... Ja, als je zeg maar je moeder en, je, en je beste vrienden laat zeggen van... Oh ja, fantastisch man, dit is het helemaal. En je gelooft dat, dan kom je gewoon bedrogen uit. Want <laughs> dat is, je moet iemand die zegt, nee man, dit is het niet. En nee. dat is fijn als iemand dat zegt. Want dan denk je, oké, okay, kut, ik moet harder aan werken. Maar ja, moet het wel een goed iemand zijn aan wie je dat vraagt. Wie is nu degene die dat soort dingen tegen jou zegt? Uh, er zijn er een paar. Tien, Tien is, is een goede, goede maat van mij... die uh, ook echt een hele goede zomaar is... Mm -hmm. uh, Brambol, met wie ik ook de EP heb opgenomen. Dat is uh, eigenlijk een beetje van jongs af aan mijn uh, songwriting mentor geweest. Ja. Yeah. Ik heb nog een oude buurman, Nenat Roos. Uh, er zijn allerlei mensen die, uh, die er heel veel verstand van hebben. Tessa. Tessa van Luten. Uh, wie is Tessa? Tessa, Tessa Doustra, die heeft het bandje Luten. Oké, okay, ja. Yeah. En die... Uh, dat is een, vriendin, een goede vriendin van me en die, dat is ook... Ook een mentor. Nou ja, dat zijn gewoon mensen die je vertrouwt als je het laat horen. Die, die zullen zeggen wat ze vinden. En waarvan ik hun mening heel erg waardeer. Dus en, en die hebben dan ook altijd gelijk? Nou ja, je komt op het punt dat je denkt... Nou, dat vind jij, maar ik, ben, ik, ik sta hier wel nog steeds achter. Maar het is wel heel lekker om hun... Want dat mag ook heel, heel vaak zit er een ding in dat je ja. denkt... Oh, dat is, daar zit wat in. En dan kan het gewoon beter worden. dat... Okay, had je zelf niet gezien. Dus dan moet je toch echt aan mensen vragen. Hé, hey, uh, jij hebt een gitaar meegenomen, zag ik. Ja. En uh, nu heb je net een nieuwe single uit, Until the Morning Light. Yes. Uh, ja. Uh, vind je het misschien leuk om die misschien eventjes uh, voor mij te spelen? Dat is goed. Vraag ik eventjes aan een van mijn collega's of een microfoon. Ik heb daar een microfoon. Als je die een beetje richting die gitaar stuurt... Weet beetje, beetje zo, ja. Dan een beetje naar beneden buigt. Die kant op, ja. Dan zet ik die namelijk wat harder. Wacht even, dat doe ik even zo. Nee, oh, ja, oh ja, om te oh, dicht. Ja. ja, dat kan ook. Dat kan ook. Ja. ja. We zijn eventjes hier de hele studio aan het verbouwen. Ja. Gezellig hoor. Het is lekker live muziekie. Top. Microfoontje daar. Zo. Oké, okay, dan ga ik ervan uit dat dat deze microfoon is. Ben jij er klaar voor? Zo. Zo, so, dit moet lukken. Ja, dat gaat hier helemaal. Oké, let's do it. You sail away against the window by the bed. Red lips wrapped around the burning cigarette.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 My back, say stop, but then you wrap your arms around my neck. The way you shut me up by pushing me a kiss when I'm trying to tell you I don't want to do this. No, you are the drug that I shouldn't be taking. One that is hard to refuse, girl.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 In de studio heb ik, eh, heb ik David Benjamin. We gaan zo direct met hem verder praten. Eh, eerst nog even wat andere muziek. Je moet je voorstellen dat je in een space shuttle zit... en dat je wordt gewekt met dit nummer. Dit eh, gebeurde met de commander Eileen Collins in 2005. Dat is niet voor niks, want het nummer heet Come on Eileen. Midnight Runners. Eileen Collins, uh, de commander van de Space Shuttle Discovery... werd hiermee op 7 augustus 2005 gewekt. En dat was niet voor niks. Het was de laatste dag van haar missie. Dus ze dachten van, nou, het is misschien wel leuk om zo wakker te worden. Want je moet het hele stuk weer terugrijden met dat ding. Nou ja, terugrijden, terugvliegen, terugzweven. Wat is het eigenlijk als je in Space Shuttle zit binnen aan het zweven? Ben je uit, terug neerstorten, dat is eigenlijk wat je... De... <laughs> Hey, ik wens je een hele fijne uh, neerstortdag. En dan beginnen we deze, met deze track. Zo moet het een beetje gaan zijn. Ik heb geen idee eigenlijk. Een paar weken geleden waren een aantal uh, uh, uh, beginnende zangeressen te gast. Hele talentvolle zangeressen. Vorige week hebben we met eentje gebeld. Die had een nieuwe single. En toen bleek dat een ander ook een nieuwe single had. Haar naam is Isa. En uh, ze heeft een uh, single, The One That Cut Away. Ik denk van ja, die uh, is nog niet uit. Dan moet ik heel eventjes kijken. Volgens mij als ik het goed heb, wordt die... Ja, 13 april gaat die officieel uit. Maar ja, jeetje. Mina. Ik bedoel, wij zijn hier Risa, dus wij krijgen dingen veel eerder dan anderen. Dan ga ik hem gewoon primeuren. Hier bij Risa. do and i just couldn't get through i i know i know that i'm not supposed to feel this can i tell you a secret now promise me that you keep it You was just another blast. How am I supposed to look away that fast? If only I had done that, I guess I would have said that it don't matter for a fact. You got me thinking about the next steps. The realization of us being together was merely a fantasy that I just wanted to remember. Guess I didn't plan to fall, yet I felt so hard that I was blushing when you talked. That tripping where I walk. You said it didn't work, so look, girl, that's okay. I just wonder if you think about me just the way you came to me. I wonder if you were certain about the facts that you gave me when you were telling me that all this wouldn't last wonder if you had any focus of us, or you're only pretending all we had was lust. But must you ever wonder where the fuck I am? I probably already moved to the end of I how I felt about you back then. Way. Isa. En de nummer heet The One That Got Away. En het is een primeurtje. Je hoort hem hier voor het eerst live bij Risa. Hé, hey, Isa. Live bij Risa. Dat ruimt. Dat ruimt. Rijmen en dichten zonder misschien op te lichten, zei ooit iemand. Geloof, allemaal even duin. <laughs> Goed, klonk ook veel beter toen hij het zei, dus besef ik nu te plekken. Je luistert naar Risa. Te gast heb ik David Benjamin. Hij is singer songwriter En um, ik vroeg me af wat je zat te tekenen, Benjamin. Ik zit een beetje te doodelen. Dat vind ik altijd leuk. Gewoon ja? een beetje krabbelen. Ja? Zoals je vroeger deed in je schriften. Jij bent, uh, je bent iemand die zich graag artistiek uit, heb ik het idee. Ja, dat zit in de familie, hè? Ja, zit in de familie, vertel. Ja, ja, mijn, uh, ik kom uit een... Uh, mijn moeder schildert, mijn opa schildert, mijn, mijn oma. Ik heb helemaal huis hangt vol met allemaal kunsten van mijn familie. Oh, echt waar? <laughs> ja? ja. Dus toen ben jij ook maar gaan doodelen. Toen ben ik ook maar gaan doodelen. Ja, volgens mij had mijn moeder ooit uh, dacht ooit van... Uh, dat wordt een, uh, groot schilder, maar het blijft bij mij gewoon bij strippoppetjes. Oh ja? Heeft dat je interesse om ook, ook cartoons uh, en dat soort oh, dingen... Ja, vind ik superleuk, ja. ja? ja ik heb, het staat nog wel op mijn lijst om uh, mijn tekenskills nog een beetje verder te ontwikkelen. Wat is dat toch met, met mensen die, die zich artistiek uiten, dat ze altijd weer nieuwe manieren vinden om, uh, om die uitingen vorm te geven? Ja, ik denk dat dat gewoon... Misschien, ja, het is gewoon... Het zit dan overal in de creativiteit. Hè? Dat wil je dan in de muziek, in de tekening. Ik denk dat iedereen wel meerdere soort van... die een beetje iets maakt. Het, het, iets maken is gewoon leuk. Of wat nou een tekening is, een liedje of een schilderij. Iets maken. Hey, is, is, is, zie, beschouw je het ook echt als scheppen? Ben, heb je, ben je met een nobel iets bezig? Nou ja, het is nou, nobel naar mezelf. Of het, is, het, is heel fijn, het is gewoon heel fijn om, om iets te maken. Het geeft een soort... Uh, ja, het geeft een soort purpose of zo. Als je iets maakt. Aan dan jezelf. Dan je zoon je, of aan, je gewoon helemaal leven? uit. En, en dan kan je lekker. Wat zeg je? Geeft het purpose aan jezelf of aan het leven? Aan het leven. Ja? Ja. Ook voor anderen? Uh, nou ja, het grappige is dat je maakt iets wat, wat in principe voor jezelf is. En uh, als, je dat, als, dat, als je dat uitstuurt, gebeuren er van allerlei dingen die. Mee die niet binnen jouw macht zijn. Dus, je, dus als iemand jouw liedje interpreteert op een bepaalde manier... die daar heel blij of gelukkig van wordt... dan is dat natuurlijk super gaaf. Want je hebt iets gemaakt wat in principe voor jezelf was... en waar je zelf heel blij van wordt... En... Vervolgens doet het iets met iemand anders. Ja. Ja, of het nou nogmaals een tekeningsschilderij of een liedje is. Ja, ik kan zelfs een bakker zijn. Ja, bakker, hetzelfde verhaal. Als jij ja. super veel liefde stopt in een super lekker brood. en ja. iemand die gaat echt super lekker in zo'n ontbijtje met dat brood. Ja, dan, ja. dan heb jij heb je werk gedaan. dat geeft jou toch ook purpose. Die, ja. die persoon, als je die persoon ja. ah, nee, maakt. Ik, ik vraag het omdat te veel artiesten ook wel het gevoel hm. hebben. dat ze echt scheppend bezig zijn. Dat ze, dat, ze, dat ze iets heel nobels zouden doen zijn. Heb je dat gevoel zelf? Ja, de, ja, nobel, ja. ja, misschien wel. Misschien is het inderdaad wel een nobel Laat Laten het eens omdraaien. Ja. Als over 100 jaar niemand meer naar je muziek luistert, kan je mm. daarmee leven? Of zeg je van nou, ik heb toch liever dat over 100 jaar... dat, dat, ja, dat prima, gewoon. Ja? ja, dat maakt mij maar niet uit. Als ze dan niet meer naar mij luisteren. Nee, ik vind het superleuk om te doen en dat iemand anders het ook vet vindt. Ja, dat is mooi meegenomen. Maar als, als, als je sterft en iedereen gaat meteen naar je muziek weg, vind je het ook prima? ja zou waren een rare reactie zijn. Ja. <laughs> hij is dood. Oh, hij is dood. Kom Dat de een kast Vlekker al die muziek weg. Ja, nee. No worries. Doe lekker. Maakt me niet uit. Ja, nee. Ik vind het grappig. Omdat ik... Ik, ik, ik, ik spreek veel artiesten. En ik heb vaak het gevoel dat ze nalatenschap aan het opbouwen zijn. Ja, maar dat... Dat is toch helemaal niet aan jou... Als je, als je dat voor, om die reden zou doen, zou dat een beetje gek zijn, toch? Nou, ik weet het niet. Als, als je heel erg bezig bent met... Oh ja, ik wil straks... Uh, ja, tuurlijk, je, je wil iets maken waar je trots op bent. En, en zeker een soort... Uh, ja, een stempel drukken. Maar ja, wat? wie zijn we nou? We zijn allemaal maar gewoon mensen. Het nou, toverwoord is gevallen. En terwijl ik dat zeg, uh, besef ik dat jij de dobbelstenen nog niet hebt. Nou, dan vraag ik gewoon om dit te laten ra raden. Uh, een getal onder de twaalf? Uh, vier. Vier. Oké, okay, gaan we eens even kijken wat er voor jou in de toverkluis zit. De toverkluis. De Toverkluis, dan uh, ga ik aan jou vragen, volg jij het nieuws een beetje? Uh, nou, om heel eerlijk te zijn, wel een beetje. Maar ik ben niet, elk, niemand, niet iemand die elke dag uh, opspringt om de krant te lezen. Want er staat altijd zoveel ellende in dat ik denk, een beetje, probeer het een beetje te filteren. Ah, ben je een beetje tegen fake nieuws en zo ook aan het ageren? Uh, ja, nou ja, dat, dat sowieso. Dat, dat is sowieso niet, uh, niet echt een lekkere ontwikkeling. Maar, uh... Nou, een van onze redacteuren die vindt dat ook niet zo'n goede ontwikkeling. Maar die heeft ook meteen zoiets van: nou, daar kunnen we misschien wel een leuk quizje mee doen. Zij heeft uh, Breaking News bedacht. En daarin moet jij raden: is dit fake nieuws of is dit echt gebeurd? Oh, Lisa, Breaking News. Dan nu over naar het nieuws uit Japan. Een 23-jarige man uit Tokio... heeft met een luchtdrukpistool op zijn acht maanden oude zoontje geschoten. Het kind raakte gewond aan het gezicht. De moeder ontdekte bij thuiskomst dat haar baby gewond was... en bracht het kind naar het ziekenhuis. De artsen daar alarmeerden de politie... en de vader werd gearresteerd vanwege mishandeling. Hij gaf toe dat hij op zijn zoontje had geschoten... omdat deze te hard huilde. Lisa, breaking news. Ja, wauw, dit is... Iets waarvan ik denk, dat is niet waar. Maar het zou ook zomaar wel waar kunnen zijn. Het is, was in ieder geval geen echt nieuwsbericht. Nee, nee dat was ingesproken door onze Sammy. <lacht> ja, maar, maar ja, wat was het? Ik herken die stem. Was het echt nieuws of was het fake? Nou, ik, ik, ik ik nee, ik, ik, ik zie het zo gebeuren... Het is ook echt gebeurd. Ja. de Filipijnse man die in uh, Tokio uh, met zijn vrouw en zoontje woonde. Hij werd uh, door de politie opgepakt... omdat hij dus inderdaad zijn baby in het gezicht had geschoten... met een uh, luchtdrukpistool, omdat hij uh, te hard huilde. Het hij ja. vervelend. Uh, gelukkig het kind heeft maar een paar beurzenplekken. Maakt het verder goed. En uh, de man is aangehouden voor mishandeling. Ga jij, uh, <lacht> ga jij graag naar de film? Uh, ik ga veel te weinig. Ik, ga, ik vind het heerlijk om naar de film te gaan, maar ik, ga, ik ben, ben de laatste tijd een beetje slecht met het uh, de, de filmbezoek. Hm, misschien is het uh, leuk om vanavond te gaan. Saturday night at the movies. The Drifters. Je hoort het hier bij Risa, Biene Farah. een beetje met gitaar spelen. Je luistert trouwens naar Mississippi Queen van Mountain. En in de studio heb ik te gast David Benjamin, singer-songwriter. En we uh, vonden het wel fijn om, uh, om af te sluiten dan met, die, met die track die uiteindelijk geremixed is en een gigantische hit is geworden. Maar de akoestische versie die is ook niet om te versmaden. En dan heb ik het over Crazy. Oh Lord.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 David Benjamin, ik ga je bedanken voor je komst. Uh, nogmaals, je EP komt uit? Uh, 20, of die komt twee dagen ervoor uit. Maar 20 mei is de release in, uh, in de nieuwe Anita in Amsterdam. En daar kan je nog kaart voor krijgen? Ja, daar kan je nog kaart voor krijgen. Nou, hartstikke lekker. Uh, tegen die tijd misschien nog even een belletje doen. Lijkt me gezellig. Lijkt me ook heel gezellig. door de David Benjamin. Straks heb ik een dokter te gast. Een dokter in spe. Die heel erg groot uh, aan het worden is in de uh, bloggersfeer. Hè, noemen ze dat. Dus die is uh, op internet uh, lekker haar naam aan het maken. Ik, ik weet niet of dat voordeel heeft als ze later dan ook echt uh, dokter dokter is. Maar het is in ieder geval heel erg leuk om met haar te praten. Zo direct hier bij Risa.